5 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Wereldwijd zijn er nu meer dan 4 miljoen coronabesmettingen. Dat meldt de John Hopkins University, dat alle cijfers bijhoudt. 277.000 mensen zijn overleden aan het virus. De VS is het zwaarst getroffen. Met meer dan een kwart van het aantal geregistreerde besmettingen. En een derde van de dodelijke slachtoffers. Suriname versoepelt de coronamaatregelen. Inwoners mogen vanaf morgen tot 11 uur s avonds op straat drie uur langer dan tot nu toe. Ook mogen ze in groepen van 50 samenkomen. Dat zijn er nu nog tien. Het laatste coronageval in Suriname is van eind maart, maar omdat er in buurlanden nog relatief veel zijn, bleven de maatregelen relatief streng. In de regeling van president Bouterse, de regering excuus van president Bouterse heeft 30 miljoen euro gereserveerd voor ondersteuningsmaatregelen. Het is bestemd voor bedrijven en mensen die het financieel moeilijk hebben door de crisis. In een coronaziekenhuis in Moskou is gisteren brand uitgebroken. Eén patiënt is om het leven gekomen. Zo'n 200 patiënten moesten worden geëvacueerd. Ze worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. En de Amerikaanse viroloog Anthony Fauci gaat voorlopig in zelfquarantaine... omdat hij in contact is geweest met een medewerker van het Witte Huis die corona heeft. Een groot risico is er niet, zegt de topadviseur van president Trump... maar hij neemt het zekere voor het onzekere. En Fauci is van plan om vooral thuis te werken of op een kantoor waar hij alleen kan zijn. En ook wil hij zich elke dag laten testen. De laatste test, die was negatief. Het weer nog. koelt af naar een graad of 9. Overdag eerst bewolkt en soms wat zon. In de loop van de dag gaat het flink waaien vanuit het noorden... en stroomt er koude lucht het land binnen. Het wordt 14 graden op de wadden tot 22 in Limburg. In het zuidoosten kan er een enkele bui vallen, mogelijk met onweer. En na zondag is het fris voor de tijd van het jaar... met af en toe wat zon, af en toe een bui en een stevige noordenwind. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 here to the three. Your, Your fantasy fantasy, fantasy That's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 So you I do burn. My love for you Jesus melody, bring it in, bring it out make it loud, make me Come